Het weer vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Plaatselijke mistbank. Minimum temperatuur rond het vriespunt. Aan zee een paar graden hoger. Overdag veel bewolking. Smiddags kan het wat regenen. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik zit nog een beetje in de punkmodus. modus Zoveel harde muziek gehoord het afgelopen uur. Ik moet even overschakelen naar een rustige wachtkamer van de Nachtzuster waar mensen binnenkomen met vragen en antwoorden. Nou ja, dat kan. Dus bel even naar 0800 1121 of uh, mailen naar Nachtzuster. Twitteren kan natuurlijk zoals altijd via apenstaartje nachtzuster... en chatten via www.nachtzuster.net. Nog even het principe. Vragen over van alles en nog wat kun je stellen via dat telefoonnummer 0800-1121. En dan is er altijd wel iemand die luistert, die het antwoord weet... en die dan ook belt naar 0800-1121. Dat is het principe. En wat is het nummer ook weer? Oh ja, 0800-1121.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 Nachtsusten, wat bijna zonder al je zorgen, al niet de morgen. Nachtsusten, bij je.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzister, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, ooooh. Nachtzuster, ooooh. Oh, uh, Nachtzuster, oh, uh, Nacht, oh, uh, Nacht, oh, uh, pijn. Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster on the pain pain pain pain the pain Nachtzuster Nachtzuster Nachtzuster van eh uh, doe maar Klinkt het opeens als een heel soft beentje, uh, als je het zo <laughs> weer eens een keertje hoort. <clears throat> Goed, 0800 1121, dat is het nummer voor vragen en voor antwoorden. Zie ik al nacht. Goeienacht. Ik wil dus eens weten, ik, ik heb van een keer een vraag in plaats van een antwoord. Ja. Wij in het Nederlandse taalgebied, dus Vlamingen en, uh, en Nederlanders, kennen het woord beschaving. Ja. Terwijl alle andere taalgebieden, of je nou naar de Germaanse talen kijkt of naar de Romaanse taalgebieden, het woord civilisatie kennen. Civilisation. Ja. Wat, uh, hoe komt dat? Het betekent eigenlijk precies hetzelfde. Maar wij, huh? wij kennen toch ook het woord civilisatie? Het ja, alleen... maar dat is dus eigenlijk beschaving, hè? Ja. En waarom hebben wij nou het woord beschaving? Terwijl de omringende volkeren en landen... Eh, Allemaal dat... aan afgeleide van civilisatie. Uh, ja. Hmm, ja, nou weet je wat het is, Sikko. Ik wil natuurlijk heel graag iedere vraag in behandeling nemen, want daar ja. ben ik tenslotte voor. Ja. Alleen, uh, inmiddels heb ik wel een soort voelspriet van, nou, hier gaat nooit een antwoord op komen. En ik ben bang dat dit er nou <laughs> zo eentje is. Nou, ik heb een idee. Ja. Oh, je weet het antwoord ook. Dat nou, is makkelijk. Uh, dat, nee, dat mag, ja. niet, dat, dat mag niet. Dat mag natuurlijk niet. Maar uh, barbaren zijn mensen met baden. <laughs> Dat, le dat leidt je af uit het woord gewoon. En dan denk ik dat omdat wij als Nederlanders er iets van afgeschaafd hebben, dat dat beschaving is. Ja. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, ik denk dat dat het is, Sikko. Nee, ik weet het niet. Ik, het, ik, ik, ik vraag het me gewoon af. Ik bedoel, alle andere ja. mensen hebben het woord civilisatie en dat betekent uit het Latijn burger worden. Ja. Civis. Civilisation, civilisation. Ja. En zelfs de Duitsers, die toch echt uh, taalpuresten waren in dat gebied... hebben civilisation. Ja, maar wij hebben dan weer beschaving. Er is juist iets van afgeschaft. Ja. Nou, weet je, zullen we dat gewoon aannemen? Nou, uh, Oh, nee, je wilde wat over horen. Maar ik ben bang echt dat hier verder niemand iets zinnigs over kan zeggen, al. Maar weet je wat? 0800 ja, 1121. Ik, ik, moet je nou eens luisteren. Ik, ik, ik, ik luister ik, ik, ik nou eens. Heb, ik, heb, ik, heb, ik heb zelden een vraag. Ja, ik heb je een keer een vraag... Ja, maar maar nou, Sikko, ik, ik waardeer het ook heel erg nou, dat hoor, je je Het gestuurd, dat vind ik leuk. Maar het is ook gewoon een flutvraag, vraag Sikko. Nee, het is een flutvraag. <laughs> nee, flutvraag. Uh, je hebt helemaal gelijk, ik, ik ga ik er ben niet een over. Met taal en ik. ik ja. Ik, ik, ik, uh, en ik, ik, ik vind het gewoon leuk om met taal te spelen. Maar ik wil wel eens weten hoe dat kan dat wij als, als enig taalgebied... dus Vlamingen en, en, en Nederlanders... Ja, nee, het is duidelijk, Sikko. De vraag is volstrekt duidelijk. 0800 1121. Ik ga mijn best doen. Heel Laat beschaafd. Laten we maar eens proberen om daar een keertje een behoorlijk antwoord op te geven. Ja, je weet het niet. Misschien doet iemand dat wel. Goeiedag, Sikko. Oh, Dag. Hoi. Joop. Goedenavond. Hallo. Kun je mij goed verstaan? Ja. Oh mooi. Wat is er, dat verras je? Ik heb, ik heb nog een ja. vreemdere vraag eigenlijk. Ja. Nou, kijk, uh, als je bijvoorbeeld uh, een chirurg, uh, het, het typisch beeld van een chirurg neemt, nou, dan uh, krijg je een plaatje in je hoofd meestal. Uh, nou, mijn vraag is eigenlijk: van uh, die, die, die opleiding uh, naar chirurg toe. Wanneer wordt je dan getest op dat je wel goed bijvoorbeeld de aderen kan hechten of de huid kan hechten? Want, want ik zie dat als een heel typisch plaatje van bijvoorbeeld zo'n chirurg, zo'n zo heel geleerde man die, die echt van alles weet. Ja. Maar kan die dan echt zo mooi uh, de boel goed dicht hechten? Ik ik bedoel, want ik vind dat twee, van de, van de twee aparte vakken. Ja, ik zou dat liever ja. overlaten aan een klein Chinees meisje... die, uh, die prachtig uh, heel snel iets in elkaar kan flansen. Als je begrijpt wat ik je, nu krijg ik een beetje een beeld van kinderarbeid. Van de, in plaats van de, dat er voetballen dichtgenaaid moeten worden... dat als mensen dichtgenaaid moeten worden. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Je bedoelt dat er onderscheid gemaakt kan worden... tussen, tussen de theorie en de praktijk. Ja, want kijk, ik ken heel die studie niet. Uh, maar uh, ik denk wel dat, je, dat, dat het zo vroeg mogelijk belangrijk is om, om te testen of, of hij ook handig is, een chirurg, in, in de praktijk, zeg maar. En ik, weet, ik, ik, ik ben gewoon benieuwd naar de structuur van die studie. Want uh, waar, wat is er op tegen uh, een heel wijs persoon dat hij het overlaat aan een heel handig dametje, die bijvoorbeeld. Uh, ja heel, heel snel is en uh, iets uh, in een ader aan elkaar naaien of zo. Dat kun je combineren. Want zo gaat er heel veel talent verloren misschien <laughs> wel. En jij bedoelt, er zitten misschien wel mensen in de opleiding voor chirurg... die fantastisch zicht hebben op hoe het lichaam in elkaar zit... en hoe alles met elkaar verbonden zit. Alleen die als ze dan moeten gaan hechten daar heel onhandig in zijn. Nou, dat, dat is misschien een beetje mijn uh, vooroordeel... maar zo stel ik me dat een beetje voor. Ik denk wel dat je mij snapt. Ja, het, en, het, klinkt, het klinkt als een ideale plek om duobanen te creëren, inderdaad. Ja, maar ja, goed. Kijk, uh, je, je, ja, als je iemand vraagt, een jong persoon, uh, een, een kind... van wat wil je laten worden? Nou, chirurg, dat hoor je dan niet snel... En, en, en op welke leeftijd dan, dan, dat dan wel komt? Nou, opeens is dat die wensig. Maar, maar hebben die mensen dan al uh, het idee van... oké, okay, ik kan dat ook wel, dat hele fijnere werk. Dat, uh, <laughs> hè? Snap je? Ja, je ja. begrijpt me wel. Ja, ik begrijp je heel goed. Ik vind het ook een grappige vraag. Ja. Alleen, nu nog even heel concreet die vraag... ja... Uh, uh, yeah. uh, dus, dus je hebt de wens om mensen te helpen uh, met chirurgie. Alleen weet je dan al dat je dat ook zelf kan en zo. En, en, en als het uit te besteden is aan iemand die het heel goed kan... Ja, maar wordt, volgens wordt mij... dat in sommige landen misschien wel, wel toegepast. Maar Want volgens mij, wij, wij, het lijkt nu alsof het alleen over dat hechten gaat. En ik denk, als je echt een chirurg nodig hebt... Kijk, twee dingen. Als je een chirurg nodig hebt en uh, je ligt helemaal in de kreukels, dan interesseert het je niet of het goed gehecht wordt. En als je uh, een operatie hebt die wat langer uh, van tevoren gepland wordt, dan is, het, dan is het al vaak zo dat de chirurg het, uh, het zware werk doet. en dat er iemand anders komt die goed kan hechten, die het even dichtstikt. Maar volgens mij oh. is het, uh, heb jij het over, over iets meer algemeens: dat, dat je als je. Of je alle skills die een chirurg moet hebben. niet kunt verdelen over verschillende mensen? Ik hoop dat dat je vraag is, want dat vind ik namelijk best een goede vraag. Ja, ik ben bang dat ik te weinig in het ziekenhuis heb gelegen. om. om <laughs> maar, kijk. Hè. Het, was, het, het is gewoon een uh, hele bizarre interesse. Uh, ik, ik moest die vraag echt kwijt. En, uh, nou, ik krijg heel vast zo'n een, een antwoordje op. Ja, dat denk ik ook. Dat hoop ik ook. Ik ben ook benieuwd hoe dat zit met die opleiding. Of je, uh, Als je de opleiding tot chirurg doet, of je dat dan al vrij snel achterkomt. Als je inderdaad in de praktijk, als je bijvoorbeeld niet zo'n vaste hand hebt. Of je daar al heel snel op getest wordt. Ja. Want dan, dan ben je, dan ben je dan allerlei uh, medische dingen uit je hoofd aan het leren. Maar... Maar zo kunnen geniale artsen ook ten gronde, of ja, in ieder geval de bol niet halen. Omdat ze die, die, die, die, uh, ja, die vingervlugheid zeg maar, niet in de handen hebben. Maar verder ja. zijn ze geniaal. Maar ja. nou, dat mag dus niet verloren gaan natuurlijk. Ja, ja maar er zijn wel, het is wel zo dat als je medicijnen studeert... dat er 180 uh, verschillende specialisaties zijn. Dus je kunt ook wel een richting op, volgens mij, dat je nooit... Daadwerkelijk een uh, patiënt hoeft te opereren, maar dat je wel heel belangrijk medisch werk kunt verzetten. Ja, want ik wil niet dat, uh, dat zo'n arts uh, die, die helemaal de uh, drijf heeft uh, om, om een goede chirurg te willen zijn, maar, maar dat kleine ding even niet voor elkaar krijgt. Nou ja, dat het kleine je... ding het is best belangrijk. Je moet het wel kunnen. Ja, nee, nou, maar ik, ik begrijp ik niet. wat je bedoelt. Niet ieder mens, ja. kan, dan, dan moet je een topsporter zijn. Nou, hoeveel ja. mensen zijn dat? Maar ja, oké. Okay. Nou, um, ik weet niet hoe ik mijn vraag nou uh, heb geformuleerd, maar kom jij eruit? Ja, ik maak er denk ik van... Uh, uh, Joop wil graag weten over de opleiding tot chirurg. Um, oh, ja, dan zeg je, hoe maak ik die praktisch? Um, uh, uh, ja, nou ja, uh, uh, de, hoe zit het bij de opleiding tot chirurg wanneer in het traject kom je erachter of je bepaalde dingen wel kunt of, uh, en uh, gaat de kennis dan verloren? Ja, prachtig. Zo ongeveer. Nou, volgens mij begrijpen heel... mensen het wel. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Dankjewel. Jij bedankt, Joop. Oké, okay, goeiedag. Dag 0800 1121. Ron Brandsteder, dat is een goede chirurg, schijnt. Ja, fitnessleraar, kan hij ook. Bonnie en Ron. Dr. Bernard, die moet me zeggen hoe gaat het met hem? Ik nog. Prachtige samenwerking tussen Bonnie Saint claire en Ron Brandstede als de dokter. Dokter Bernard was dat. 0800 1121. Dat is nog steeds het nummer van de wachtkamer van deze nachtzuster. Vragen en antwoorden zijn van harte welkom. Even kijken, twee vragen die op dit moment openstaan. Mocht je er een antwoord op weten kun je natuurlijk ook bellen naar 0800 1121. Sikko wil weten waar het woord beschaving vandaan komt. En uh, we hoorden net Joop, die wil weten hoe het zit met de opleiding tot chirurg. Waar in die opleiding kom je erachter dat je bepaalde skills niet beheerst? En is dat dan niet het weggooien van talent? Als iemand bijvoorbeeld verschrikkelijk goed is in bepaalde onderdelen en in andere niet. Ja, hoe lossen ze dat dan op 0800 1121. Rob. Ja. Hallo. Arsdit, goedavond. Je, je klinkt een beetje verbaasd, terwijl je toch daadwerkelijk handelingen hebt moeten verrichten om aan de telefoon te komen. <laughs> nou, Het ging al vrij snel hoor, eerlijk gezegd. Ja, dan krijg je ze vroeg op de avond. Ik, ja. ik, had, ik had eerst gebeld en toen twee keer in gesprek. Ik denk, nou ja, nou, een minuut of vijf, ik probeer het <laughs> een keer. En toen was het gelijk. Gelijk kreeg ik een eer aan de telefoon. Nou, wat fijn. Dus, uh, ja. Ja, en ja, wat ja, kan ja, ik ja. nu voor je betekenen als je er toch nou, bent? Nou, ik wil allereerst even complimenten van jou en je programma hoor. En dat zeg ik niet om nou de aardige jongen te spelen, maar uh, ja, dat vind ik gewoon. Dat nou, dat vind ik, dat vind vind ik heel lief. Dankjewel. Ja, echt wel. Ik denk er zo vaak aan als ik naar je zit te luisteren, dan denk je, goh, kijk nou nog eens een keer de gelegenheid, ik hoop dat ik nog eens een keer de gelegenheid krijg om dit ook te zeggen. Dat doe ik dan bij deze. Ja, nee, ik vind, daar moeten we af en toe ook even ruimte voor maken. Oké, oké, oké. Maar nu... Uh, ja, ter zake. De vraag. Nou, ja. ik heb een vraag over een uitdrukking waarvan ik denk dat ik de betekenis weet, maar ik ben daar niet zeker van. En de uitdrukking luidt, en ik kan ook een stukje achtergrond vertellen voor... Wanneer ik hem gehoord heb, maar de uitdrukking is van. als er geen vis is, is haring ook vis. En ik denk <laughs> dat. Ja. <laughs> en ik, ik, ik, hoe heet het? ik denk dat het betekent. Want. Uh, hoe heet het? Uh, nou, nou, een stukje achtergrond. Ik ben jarenlang inkoper geweest. En uh, onder andere bij een posterbedrijf wat, wat niet meer oh, bestaat. En ja. ik had toen een leverancier. Hij was van Joodse afkomst. Misschien dat we het in die sfeer moeten zoeken. En tijdens een gesprek ging het over artikelen. Ging altijd over artikelen, natuurlijk. En uh, ja, het is al zo lang geleden dat ik niet alle details meer weet. En toen zei hij op een gegeven moment: hij zei, ja, ja, als er een vis is, is haring ook vis. En ik denk dat het betekent dat. Uh, als je ergens uh, naar op zoek bent, hè, dat, uh, een, een ding, een artikel, hè, je eerste keus. En dat is er niet, dat uh, iets anders ook een goed alternatief kan zijn. Dat denk ik, maar ik weet het niet zeker. Uh, weet je waarom ik het zo'n rare uitdrukking vind? Nou? Een haring is volgens mij vis. Ja, daarom, daarom. Ja. <laughs> <laughs> dus... Dat betekent dat als je een, uh, dat iemand kan vinden van, nou ja, uh, je ziet een serie artikelen voor je en je wil als inkoper of, of gewoon als privépersoon, wil je bijvoorbeeld uh, dit uh, glas hebben, ik noem maar wat. Ja. En ze van, ja, dat is uitverkocht, daar hebben we er geen twaalf meer van. Nee. En dat verkoop ze bijvoorbeeld, uh, niet die uitdrukking gebruik, maar je met een artikel confronteert wat bijna hetzelfde is. Dus niet je eerste keus, maar ja, bijna hetzelfde. En dat die daar vandaan komt, dat denk ik. Maar het is zo onlogisch dat dat een uitdrukking... Ja. Als de uitdrukking nou was, als er geen vis is, is kalkoen ook vis. Ja, zo precies. van, dat lijkt er een beetje ja. op, dus dan ja. neem je dat maar. Ja, ja. Maar ja. maar. Vandaar dat het mij haar. altijd heeft blijven intrigeren. En ja, ik heb geen contact. Misschien dat de man inmiddels en is ook ook. Dit, dit speelde zich af in een, in een gesprek. Uh, nou, was dat geweest in de 80e jaren, denk ik. Maar misschien ja, dat nou, heel vroeger mensen, ja, mensen ja, geen haring wilden. Ik wilde... gevraagd heb gevraagd: van André, wat bedoel je daarmee? Nee, maar dat doe je niet in een gesprek. <laughs> dat begrijp ik ook wel. Maar misschien dat heel vroeger haring als iets inferieurs werd gezien. dat mensen eigenlijk niet wilden hebben. Ja. En dat het, ja. dat, dat het daar vandaan komt. Maar ik het, Kom. haring. Ja, tegenwoordig is haring toch een beetje het. Uh, ja. Het, uh, het, ja, uh, neus, nou ja, iets wat mensen lekker vinden. <laughs> Tegenwoordig is haring het neusje van de zalm, nu wordt het helemaal verwarrend. <laughs> en als er geen neusje van de zalm is, ja. dan is er haring. Ja, precies. Ik en had hem ook nog nooit gehoord. Uiten, ja. Ja. Zeg maar het grappige is, jij zegt, dit was dus in het mooie jaar, wat was het, 1954? Ja. En toen, toen zei iemand, die zei dat tegen jou, en nu in 2012 weet jij het nog steeds... Nee, niet 1954, dat is al, negen, dat is al ergens in de tachtige jaren, Ach, de eind tachtige Is ook lang geleden, Rob. Is Zeker, ja. ja, ja en ja, nu ja. in 2012 weet jij nog dit, dat André dat zij in dat ja. gesprek tegen jou... Ja. en dat is altijd blijven hangen. Ja. ja, en eigenlijk helemaal niet om de aandacht op zich te vestigen... maar eigenlijk meer terwijl hij is in zijn papieren Ja, ja als, haar, als revisie is haring is haar ook vies. En ja, het is, ja, het is zo grappig. Ja. ja, ik heb wel... Want, want af en toe... Soms, dan, dan zijn er spreekwoorden tekort. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Nee. Maar wij, wij thuis, wij verzinnen af en toe wel eens een spreekwoord. Oh ja, ja. Wij zeggen bijvoorbeeld, als iemand een beetje narrig is, dan zeggen we, nou, dat is ook niet het vrolijkste aapje op de rot. Ja, ja. En, ja dat is wel leuk, ja. ja. dat is een prachtige uitdrukking. Alleen, we hebben hem zelf verzonnen. Hij bestaat ja. niet. Dus misschien dat deze ja. andere je ook wel dachten, hij ook... Ja, ja, nou, dat geen nee, het, was, het was een serieus, serieus gesprekje, dat weet ik nog wel. Ja. Ja. Dat, het, was geen, uh, het was geen lacherige toestand. Hm. Nee. Ja, trouwens, ja, dat, dat hoort hier helemaal niet bij natuurlijk. Maar zo, hoe heet het? Het uh, laatste groot het volgende te binnen. Ze vragen wel eens aan mij. Uh, hoe heet het, van, uh, nou, Ik ben al een jaar of vijf geleden gescheiden. Hm. En, en mensen vragen er wel eens als het gesprek dat erop komt. En dan heb je kinderen. En uh, dan zeg ik wel eens van uh, nee, maar die balen daar nog steeds van, want zelf hebben ze ze wel. En dan moet je die mensen schaars zien kijken, die begrijpen er niks van. Dat hey, is dus ook helemaal negen. Nee, Zo, dit natuurlijk. is wel ingewikkeld hoor, maar dit is een afgeleide van Herman Vinkers, die zegt van. Ja, zou kunnen. Hoe was het ook weer? Mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Ja. Hoe was het dan? Ja. He? ja. Heel onhoog, ja, het... ja, ik ben niet getrouwd, want mijn schoonouders konden geen kinderen krijgen. Oh ja, dat was hem. Ja, ja, ja, ja zo kun je ja, natuurlijk... Ja. Misschien is die haringtoestand ook wel een afgeleide ergens van. Ik, de... Het klonk heel serieus, dus het is misschien een Joodse uitdrukking. Ik zeg dat erbij. Het was ja. een, de, de, de bedrijf heette de Deluxe Papierhandel en dat was gevestigd in Amsterdam. Wat een goede titel voor een bedrijf. Ja, de luxe papierhandel, ja. Dat vind ik een goede titel. Allerlei, uh, schrijfwaren. Ja, en die, uh, daar kocht ik een, uh, een aantal van. Ik weet ook niet meer precies waar, want meid, het is al zo lang geleden. Ik ga het wel onthouden. Als ik ooit nog weer eens een ander radioprogramma ga doen... dan noem ik het het luxe radioprogramma. Ja, nou, is toch leuk? Dat vind ik een mooie titel. Ja, ja. ja. Nou, en dan moet ik onthouden dat dat is, omdat Rob erover begon... Die het had over André, die zei als er geen vis is, is haring ook vis. Ja, precies, precies. 0800 1121. ik doe mijn best. Oké. Okay. Fijne nacht. Oké, okay, dankjewel. Eensgelijks, hè? <laughs> Oké, okay, dag Rob. Oké, okay, dag. Hoi. Haar, goedenacht. Hé, hey, hallo. Hoi. hallo. Hey, hoi. Uitdruid, goedenacht met, met haar spreken hier. Dag. Hallo. Hoi, wat een lang verhaal. Grappig ja. om dat te horen. Ik ken de hele uitdrukking helemaal niet. Ik ook niet, maar het sneed wel hout. Je ja. weet wel, dat visborduur betaalt en al die dingen meer. En, uh... Ja, precies. En, zijn, dan, het ja. zijn een hoop uitdrukkingen, maar deze kende ik ook niet. Nou ja. En daar heb ik ook nog een het eentje net over een uitdrukking die je zelf verzonnen hebt. Ik heb er ook zo eentje van... Uh, verandering van spijs doet eten, maar verandering van omgeving doet leven. Oh, dat is een mooie hoor. Die heb ik al jaren bedacht. Ja. Verandering van omgeving doet leven. Ja. ja. Nou. Dus, ja, maar uh, nou, ik had een vraagje. Want dat ging al een beetje voortbordurend op uh, het menselijk lichaam. Het wonderlijke menselijke lichaam. Ja. Um, ik als man. Ja. Of Vrouwendag nog. Ja. Nou, <laughs> dat, nee. Het is 2,5 nou ja. uur geleden afgesloten. Laten we het Mensendag noemen. Ik vind ik ja, heel leuk. Ja, dat is mooi. Hè? Men mensendag. Een filosoof in de dop. Ik als man. Op. Ja. Ik zit met mijn gewicht. <laughs> ik heb, een, ik heb er nog een tijdje. Hoe ouder ik word. Krijg Ik echt zo'n vreselijk bierbuikjes en het gaat allemaal op één plek zitten, bij mij. Ja, ja want een bierbuik op je rug zou raar zijn. Ja, ja het zou, lijkt, lijkt me ook eens te leuk voor de verandering. <laughs> ja, maar goed. Ja. Maar ik, ik, ik verbaas me er al jaren over dat ik dus als man uh, een bierbuik heb, terwijl ik helemaal niet veel eet en zo, maar alles gaat op dat ene plekje zitten en ik uh, ben druk aan het afslanken nu en ik wil heel graag die bierbuik krijgen. En dan kijk ik om me heen naar mijn zusters. Ik ben opgegroeid met vijf zusters. En die zijn ook wel wat gezet, maar bij hun zie je het niet. Bij hun is het een mooi verdeeld het gewicht allemaal. Ja. Dit is allemaal in dikke kuiten of dikke benen of dijen of noem maar op. Borsten, eh, anders. Nou, maar bij een man zit het alleen maar in je buik. Ja. Waarom komt dat? Waarom zit het nou alleen in je buik? Har. Ja. Hoe noemen ze zo'n buik? Een bierbuik, ja. Hoe noemen ze zo'n buik? Ja. Een bierbuik, ja. Ja, maar <laughs> waarom ja, maar... denk je dat het een bierbuik heet? Ja, het kan van bier drinken. <laughs> ja, daar zou dat het nou natuurlijk van kunnen. Bier. Ik kom net uit de kroeg, vandaag ik zie ik ook dames aan het bier. Maar jij hebt wel, jij hebt biertjes gedronken nu vanavond. Eentje, Eentje. Nou, twee. Wat? Twee. Jij twee? Nee. Volgens het mij klopt. waren het er twee. Oh. Nee. nee, maar haar de, en je zussen drinken die bier? Uh, mijn zussen die kunnen er wel wat van, ja. Die oh. Mm. <laughs> ja. Hij zijn er met de paplepel in, is met de paplepel in gegooid. Maar ja, het, maar ik, ik zit al... je uit te lachen, maar het is wel zo. Het is echt een mannending. Na de dertig, dan krijgen mannen krijgen zo'n buikje. Ja, ja of, of, of groter. Maar waarom is het bij vrouwen dan het gewicht anders verdeeld? Waarom krijgt een vrouw niet zo'n bierbuik en een man wel? Ja. gaat het bij ons altijd het gewicht op één plek zitten? 0800 1121. Ik, uh, ik speel hem door haar wie weet of er over okay. gebeld wordt. Oké, okay, dankjewel. Jij bedankt voor je vragen. Een fijne nacht nog. Jij ook. Doei. Hoi, Doei. Petra. Hoi Astrid, goede nacht. Heb jij een bierbuik? Uh, nee, wel een slijterij. Oh, het is Petra een meisje. Ik had je helemaal niet verwacht, ja, weet je dat? Ik geweldig, want ik belde voor die anders, maar ik hoorde eerst Bonnie Sint-Claire. Ik denk, nou, dat is de inleiding voor mij. Maar dat was niet zo. En er en, was uh, iemand die chatte, Petra. Nou, ja, ik denk, ik laat hem voorbij gaan. Maar tijdens, tijdens dat liedje van Bonnie Sint-Claire... was er iemand op de chat die zei... dit liedje hoorde ik laatst nog uit de glasbak komen. En daar moest ja, ik heel maar... erg om lachen, ja. Maar goed, ik, ik hoor jou nou heel slecht, want er gebeurde iets terwijl ik wachtte, waardoor ineens de verbinding heel slecht werd. Oh ja, nou praat maar kon. gewoon. Ja, nou, dat zit bij de techniek, denk ik. Oh. Maar uh, de eerste meneer die belde, die triggerde mij wel. ja. Want uh, jij uh, zat die meneer eigenlijk ook een klein beetje af te zeiken van wat is het nou? Oh, voor afzeiken, afzeiken, belachelijk maken. Ja. ja, je zat hem een <laughs> beetje... Ja, hij, uh, hij was, uh, hij, volgens mij heeft uh, hij is misschien wel je, uh, maanden met die vraag rondgelopen. En jij zat dat een beetje te... Af te... Maar wat denk jij, Peter? Nou goed. Maar, nou, en okay, val, dat ja. er mij. Ik denk nou, die meneer heeft helemaal geen domme vraag. Want oh. ik wil dat eigenlijk ook wel weten. Dus ik ben gaan zoeken voor die meneer. En ik kwam in, het, uh, in de etymologiebank.nl. Ja. Ja, en uh, uh, ja, ik weet dat je het niet leuk vindt dat mensen internet voorlezen, dus ik ga het niet voorlezen helemaal. Ja, ik vind het niet maar erg als, het, als mensen internet voorlezen, je moet het er alleen niet bij vertellen. Ja, precies. Dus je ja. kan daar leuke uh, uh, <lacht> conclusies aan trekken. Want beschaving betekent dus zeer beschaafd en dat komt van glad, sierlijk, met zorg gemaakt... He, dus uh, van schaven vroeger. En uh, later, uh, toen in de Franse tijd, 1580, dus het was tijdens de Tachtigjarige Oorlog als mijn geschiedenis uh, goed is, had je natuurlijk uh, de hogere kringen die uh, leenvertalingen vanuit het Frans hadden. Ja. Dus uh, dat kwam van poli. En poli betekende beschaafd, welgemanierd. Maar ook polijsten Gebeluist. natuurlijk. Dus die Nederlanders die hebben daarvan gemaakt dat beschaafd dus ook welgemanierd was. En uh, later uh, kwam dus uh, vanuit uh, politus, even kijken hoor. Uh, politus, fijn, beschaafd, smaakvol. Uh, uit het Latijns was dat. Heeft het Franse poli zijn figuurlijke betekenis verzorgd en sprekend gekregen... En die kreeg toen een betekenis erbij, wel opgevoed en wel gemanierd. Onder invloed van het uh, uh, woord politesse, bevalligheid, beschaving, zoals wij het noemen. En dat komt uit het Italiaans politessa. Dus toen uh, het Franse civilisé in 1568 ontstond, dat woord... werd dat door de Nederlandse uh, hogere kringen vertaald als beschaafd... omdat ze dat via polijsten naar beschaafd uh, vertaalden. Wat grappig. Ja, nou, ja je, hebt, uh, je hebt wel volledig gelijk, Petra... dat ik inderdaad uh, deze vraag van Sico niet serieus genoeg heb genomen. Want het is gewoon een prachtig verklarend... En uh, antwoord dat ik niet had ja, bedacht van horen. Ja, want beschaven komt dus van schaven, polijsten. En die Nederlanders die dus in die Franse tijd de hogere kringen die wilden ja. Frans spreken. Dus die hebben alles wat polie en polijsten hebben ze met beschaven uh, genoemd. En toen dus in Frankrijk dat een tweede uh, betekenis kreeg als welge maniert, Hebben ze ook geciviliseerd, de civilisé, wat ook welge manier betekende, uh, vertaald als beschaafd. Nou. Het is wat een goede vraag van Sikko. Ja, nou het was gewoon een hartstikke goede vraag. Ja. Ik vind het ook, uh, het was iets wat ik niet wist. En dankzij zijn vraag ben ik gaan zoeken van hoe zit het dan eigenlijk. maar dat verbaast me wel een beetje. Want heel, het is misschien een beetje een inside verhaal. Maar jij bent echt een beller die al jarenlang belde aan de nachtprogramma's. Toen ben je wel honderdduizend andere dingen met je leven gaan doen die ik niet weer allemaal zal samenvatten hier. Maar ja. inderdaad, als sluiterijmeisje weet je alles van, van drank en sluiterijen en ja, maar dingen die, die daarmee komt. Maar ik heb het al drie keer beantwoord in nachtdienst, volgens ja. mij. Maar, nou, nee, maar wat mij nou fascineert is, want ik, ik volg jou een beetje. Dus ik weet dat jij net bezig bent met een hele grote nieuwe winkel. Met ja, allemaal hele geweldig, ja. technische hippe snufjes die je ontzettend via allemaal hippe, moderne manieren heb je geld bij elkaar gekregen... wat ik allemaal fantastisch vind. Want ik denk, iemand zou jou toch eens twee uur moeten interviewen... op Radio 1 erover, maar los daarvan. Uh, los daarvan denk ik van opeens ben je er weer om vijf minuten over half drie s'nachts en dan ja, niet eens over een drankonderwerp. Dit is mij dan even denk ik mijn ontspanning. Dat ik uh, eigenlijk, uh, ik heb hier allerlei documentjes openstaan met vergrotingen en uh, dingetjes en schemaatjes en tijddingetjes. Uh, en dan uh, zet ik even de radio aan en dan, uh, ja dat is misschien mijn ontspanning. Ja. Dat ik dan even iets anders ga zoeken. Gaat dat goed met je nieuwe bedrijf? Uh, dat gaat gewoon gebeuren, dankzij uh, beminde gelovigen, zoals ik het noem. Ja, oftewel alle mensen die jij kent via internet. Ja, omdat ja, zomaar nou even uh, heel kijk, eenvoudig. Banken de... zijn natuurlijk. Het uh, is uh, dus niet dat ik het geld niet zou krijgen van de bank, maar ik word gewoon niet goed van hoe banken nu uh, op dit moment uh, werken. mensen. Ja. En daar had ik gewoon geen zin in. En um, uh, ik heb uh, iets bedacht en dat was een experiment en dat is gelukt. Inmiddels hebben 82 mensen duizend euro overgemaakt. Ja, prachtig. Maar ze krijgen er ook wel voor terug, hè? Het is ja. niet zo dat ze het mij geven. Nee. Maar de, want ze krijgen... Uh, het is een investering. 1200 euro spullen voor terug, maar... Um... Oh, maar toen ik zei dat iemand je een uur moest interviewen, bedoelde ik niet nu. Maar ik wil één ding <laughs> nog zeggen. Ja. Uh, dat uh, die de, de reden waarom dit zo leuk is, ja. is dat ook al die mensen een beetje het idee hebben dat het hun winkel is. Nou ja, dat is natuurlijk ook een beetje zo. Ja, en dat is ook een beetje ja. zo. Maar daardoor uh, word ik ook gemotiveerd en gestimuleerd... om er gewoon succes van te maken. Ja. Nog even maar over de we, bierbuik. Dat kan ik volgend jaar uh, vertellen als het gelukt is. Precies. Nou, dat komt wel goed, dat hoop ik tenminste. Maar vertel maar, nog even gaat, de bierbuik. Uh, is dus een, was ja, een ja, ja, ja dat hebben we allemaal meegekregen. Nu nog even de bierbuik. Oh ja, de bierbuik. De ja. bierbuik. Die bierbuik, ik meen ik me te herinneren... want ik heb dat toen helemaal uitgezocht. Uh, die bierbuik die komt helemaal niet van het bier. Want die bierbuik uh, die komt dus uh, van het feit dat mensen in combinatie met bier ook gaan snacken. En op het oh, moment ja, dat natuurlijk. jij alcohol drinkt, dan gaat jouw lichaam dus eerst alcohol verbranden. Dat is het eerste wat hij verbrandt. En daarna gaat hij koolhydraten verbranden. En pas daarna gaat hij vet verbranden. Ja. Dus uh, die snacks, dat zijn allemaal koolhydraten. En uh, do doordat je de bier bij drinkt, uh, heb je dus uh, alcohol wat je eerst verbrandt. Dus alle energie die je gebruikt gaat in, in je, je alcohol, dat is je alcohol en je koolhydraten, van al die chips en die lekkere dingen die je erbij neemt en die worstjes en zo. Mm -hmm. uh, dus je komt nooit toe aan vet verbranden en daardoor krijgen die mannen die, boer die bierbuik. En waarom Sorry. krijgen vrouwen dan niet die bierbuik? Ja, hoe zat dat nou eigenlijk? Dat heeft toch te maken met uh, hoe wij uh, opgebouwd zijn. Ja, het heeft... Bij ons gaat dat elders zitten. Het heeft er iets mee te maken met dat we in de oertijd een uh, vetlaagje over ons hele lichaam bewaarden. En niet alleen op de buik. Ja. Maar ik vraag me wel af waarom dat bij mannen dan uh, anders is. Nou, de... Dat is meer de maag hè, bij die mannen. Dat is echt zo'n zo maag krijgen die, uh, zeg maar. Maar het zet zich daar anders af. Ja. Het nou ja, heeft te maken met hormonen en zo. Ja. Maar daar ben ik nu niet opnieuw ingedoken. Uh, maar ik heb dat ooit wel eens uitgezocht. Maar misschien kan iemand anders je ja. vertellen. Maar uh, de bierbuik, zoals ze dat noemen, komt dus niet van het bier. Maar uh, van de koolhydraten die erbij genomen worden. Ja, en dat doet mij danken aan een plaatje van Weird L. Jankovic... Ik weet niet of het je iets zegt, maar dat is een hele grappige man in Amerika. Die maakt altijd persiflages op andere liedjes. En bij het liedje dat ik ga draaien zat altijd een filmpje van een man... die heel veel aan het snacken was met hamburgers en dat soort dingen. Dus vandaar dat ik er meteen aan moet denken. En het past ook heel goed bij het onderwerp. Ik ga draaien. Dankjewel, Petra. Fijne nacht. Hetzelfde. Tot gauw. En succes, hè. Doei. Doei. Eat It is dit. Persiflage op Beed van Michael Jackson natuurlijk. Eet het, oftewel eet het. Weird L. Jankovic.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 En je kunt bellen naar 0800-121 als je rondloopt met een vraag of een antwoord weet op de vraag die nog een beetje overbleef uit het hele bierbuikverhaal van Har zojuist. Want uh, we weten nu waar de bierbuik vandaan komt. Maar waarom hebben vrouwen dan minder vaak een bierbuik? Zit het bij hen wat meer over het lichaam verdeeld als ze uh, iets wat aankomen? 0800-1121. En die uitdrukking van, uh, van Rob, die hij ooit uh, hoorde van een uh, collega... als er geen vis is, is haring ook vis. Waar komt die uitdrukking vandaan? Als je dat weet, bel dan ook even naar 0800-1121. En iedereen die uh, werkzaam is in de medische wereld, uh, die vraag van Joop staat nog open over chirurgen. Wat nu als je chirurg wil worden en je bent op één gebied verschrikkelijk goed en op het andere niet? Wordt dan die kennis gewoon weggegooid? 0800-1121. Jasper? Ja, zuster, wat dit? Ah. ik weer. Hallo Jasper. <laughs> ja, ik heb... Ik, er zijn te veel vragen, maar ik, ik begin met beschaving. Ja. Maar die nou, hebben we net helemaal de Beschaving maar... is, is sowieso een gek woord, toch? Nee hoor. Civilization. Ja. Latijn, Civilation. Civ... Dat is een heel ander woord, een beschaving. Maar goed, de bierbuik, laten we het daarover hebben. Ja. En ik, straks kom ik wel bij mijn eigen vraag. Maar goed, oh. ik heb... Het ligt een beetje aan je schildklier of je, een, of je een dikke buik krijgt of niet. Ja, of die snel werkt of langzaam. Ja, precies. Bedoel, ik bedoel, ik, ik, nou ja, ik, ik hou van een, uh, van een stevig biertje. Laten we daarop houden, zuster. Jo. En, maar als ik nou naar mijn benen kijk denk ik, en naar mijn buik, denk ik, nou ja. Doet dat wat? Dus ik denk, en ik snack ook veel. Ja, maar je hebt gewoon een snelle ja. stofwisseling. Maar doe, Jasper, doe gewoon je vraag. Ik doe mijn vraag, dan ja. komt die. Ja. Euthanasie. Ja. Mag je dat nou wel of niet? Ik. Ik, ik word ermee uh, doodgegooid. Leuk leuk, hm. leuk, leuk, leuk. Leuk bruggetje, jacht. Ja, het is. Nou, bruggetje, het is een mooie woordspeling. Ja, ja. het is wel een leuke. Met, met je bijna. Ja, ja oké. Okay. <laughs> de, de, de, de, mijn thuis Nieuwkerk. Um, maar ik, ik, ik vind het zo gek. Ik bedoel, we hebben nu vergrijzing. Mensen, ja. mensen lijden. Ja. En dan. En dan is er een of andere administratie die gaat zeggen: van ja, maar het mag alleen de dokter doen of iets. En anders krijgen we vreselijke toestanden: mensen uit hun huis springen of iets. Oké, okay, maar Jasper, wat is nu precies je vraag? Of euthanasie mag of niet? Ja, maar. Ik, ik vind die bierbuik en, en die beschaving en nu euthanasie vind ik wel een leuk bruggetje, ja. Ja, het, het is ja, maar uh, uh, want want het, het mag, maar uh, onder bepaalde voorwaarden. Nee, maar stel voor, nee, je voor. Ja. Je, je, je voelt je gewoon niet lekker hier. Laten we gewoon. Mag verder... je dan euthanasie aanvragen? Uh, Anthony Kameling. Ja. Keihard. Ja. Maar bedoel, die, die had geen keuze op een gegeven ogenblik. Die was zo in de knoop, in zijn hoofd. Mag je dan gewoon een, een, een traject volgen? Want die krijgt dan een traject natuurlijk van wie bent u en wat is uw probleem en bla. Mm -hmm. en, maar, maar dat moet toch kunnen? In een, in een, we leven in 2012. We leven met bijna 10 miljard mensen op de wereld. Ja, wat je eigenlijk wil vragen is, uh, kunnen mensen met zelfmoordneigingen geen euthanasie aanvragen? In plaats van, van van het balkon afspringen. Ja. En gewoon de reden opschrijven van waarom. En daar kan je weer een mooie Excel-sheet van maken van de meeste mm -hmm. mensen die plegen zelfmoord, omdat... Ja, ik, ik, ik, ik bedoel, dan heb je weer een diagnose. Jouw vraag is eigenlijk, als het medisch gezien, uh, uh, want nu is het zo ja, bij ondraaglijk fysiek, lijden, maar, maar, maar als fysiek. het gaat om niet om fysiek uh, ondraaglijk lijden, maar um, uh, verstandelijk ondraaglijk lijden, kun je dan ook euthanasie aanvragen? Ja, als je gewoon denkt... van. En dat is niet zo, dus en waarom niet, is dan eigenlijk ja, jouw vraag? Ja, WTF, wat doe ik op deze wereld? Ja. Nou Jasper, ik uh, ga je vraag uh, ik, ik, ik, voorleggen. Ik vind het dan een heel mooi diep, diep, uh, diepe vraag. 0800-1121. Ma ma Mag morfine ietsje -e is voor mij? Dag Jasper. Oké. Okay, Hi. Oei. <laughs> Pieter. Pieter. Hallo. Hallo. Oh, dit is Pieter. Uh, dat, dat, uh, dat weet jij denk ik beter dan ik. Ja, dat ik me even ben, dat is een schuilnaam namelijk, maar, uh... Oh, je was even je schuilnaam vergeten. Nee, ik voelde me niet direct aangesproken. Oh, Van nee. Nou ja, je bent Pieter. Ja, zo dien ik me aan. Ja, wat kan ik voor je doen, Pieter? Uh, ik heb met belangstelling geluisterd, ik had twee antwoorden, dacht ik. Maar ik heb juist het gepolijste antwoord op die beschaving en civilisatie gehoord... Dat was heel goed. Ja, mooi, hè? Ja. En ja. nu die uitdrukking van die meneer met de haring en de vis. Ja. Ik vraag me af of hij uh, bedoelt een uitdrukking... Als er anders niet is, is spiering ook vis. Oeh, die Betekent, klinkt mij inderdaad uh, je bekender. Je moet je weten te behelpen. Die klinkt mij bekender in de oren, inderdaad. Uh, je moet je weten te behelpen... Als niet het niet uh, het beste is, nou, dan iets anders wat dan, dan, dan ook maar is. Een spiering is niet uh, de meest edele vissoort. Ja, precies. Dat was toch, de, de, de spiering was een vissoort die wel goedkoop en beschikbaar was... maar niet echt heel lekker, toch? Ja, ja, ja. Nee. Volgens mij eet niemand meer spiering, of wel? Sorry? Eet jij nog wel eens spiering? Nee, nee, nee. Hm. Dat is ook zo'n uitdrukking van een spierintje uitgooien om een kabeljauw te vangen. Hè? Oh ja. Ja, precies werden als aas gebruikt om te vissen. Ja, ja. Oh, wat grappig. Dus die André heeft gewoon de uitdrukking helemaal verkeerd gebruikt. En dat is al die jaren blijven hangen. Ja, grappig. kijk. Die vis en, en, en haring was een beetje begrijpelijk. Maar het is denk ik deze uitdrukking. Ja, nou wat goed zeg. Dat denk ik inderdaad ook. Ja, dat kan bijna uh, kan niet anders. Nou... Um, uh, hebben we dan alles besproken? Ja, alleen zou ik me willen aansluiten bij uh, de woorden van loftuiting die een van de mensen gesproken heeft. Oh. Want ik mag je, mag je zeggen, ja. programma al vele nachten gevolgd. Ja. En ik vind het eigenlijk bewonderenswaardig. Nou, dat, die steek ik in mijn zak. Dank je wel. Heel goed. Fijne nacht, hè? Ja. Heel bedankt. Een goede uitzending verder. Hetzelfde. Dag Pieter. ik nog eens tot wederhoor. Oké. Okay. Dag. Dag hè. En dan Dag. heet je weer Pieter hè? Oké. Okay. Ja, goed. Dag. Kees, goeienacht. Ja, goeiemorgen. goedemorgen Nou, daar ben ik weer. Gelukkig. Sorry. Ja, vorig jaar hadden we dat mooie gedicht van uh, het glazen oog. Oh, Misschien herinner je je dat. Ja, me? maar dat is echt, dat is bijna anderhalf jaar geleden Kees. Nee. Dat geeft die je zegt, oh. als je 80 wordt, dan moet je weer bellen. Ach, en is het zover? Ja, vandaag. Ach, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. <laughs> vandaag ja. maar, maar op 8 of op 9 maart dan? 9 maart. Ach, ja, dus je bent nu ben je uh, uh, bijna 3 uur 80. Ja. Hè, hoe voelt het? Fantastisch. <laughs> Gezond. Uh... Ja, ik ben een beetje verkouden, sorry hoor. Gezond. Ja. ja. Maar dat is, dit is tijdelijk, dit hoesje, dan is het niet erg. Ja, dat duurt ja. niet zo lang. Ja. Maar ik heb dus weer een mooi, uh, nou ja, laten we zeggen, gedichtje opgescharreld. Ja. Vanuit het verre verleden. Dus als jullie daar belang bij hebben, dan kan ik dat wel eventjes uh, voordragen. Maar en waar heb je het vandaan? Uh, nou, dit is ja, van jaren her van een hele oude oom van me. Oh. En, ja, die verzamelde het al en dat heb ik toen overgenomen toen hij overleed. Ja, ja. Dat ik heb wat dat betreft een enorm uh, goed geheugen om dat allemaal uh, erin te houden. Kijk, nou dat is dat, altijd handig. Een goed geheugen is mooi meegenomen. Ja, en uh, ik denk het is weer eens wat anders. Hè. Hoe heet het gedichtje, Kees? Fieselefasi. Fieselefasi, nou wat een, ja. een prachtige, uh, uh, uh, ja, bijna literaire titel. Gelach. <laughs> ik nou, had uh... echt uit oude dozen. Wacht even, ik zet er even geschikt muziekje bij, zo. Doe maar, Kees. <coughs> kan het? Ja. Nou, toen ik nog in mijn wiertje lag en mijn papa me kwam aanschouwen. kon hij, toen hij mijn bakken zag, onmogelijk zijn lachen houden. Hij zei: Het kriebelt in mijn keel. Ik heb schik in dat kleine baasje. Hij heeft een mopneus en Kees geel. Wat is dat voor een vieze levatie? Toen ik zes jaar was, moest ik naar school. Maar de kans op leren was verkeken. De jongens stikten van de jol als ze naar mijn bakken keken. De meester kwam eraan gestapt. En met een plechtige oratie werd ik van de school getrapt. Alleen maar om mijn fies En toen ik eindelijk loter moest, zei de majoor de verdraaide lummel... Hou jij je daar een beetje koest? Sta niet te lachen, boerenpummel. Ik zei, majoor, ik lach juist niet. Ik huil haast van de alteratie. Maar dat u daar geen verschil in ziet, dat zit hem in mijn fysiolevasie. Wat later zocht ik mij een vrouw die lief en leed met mij wil delen. Het meisje zei, ik hou van jou. Dat je niet mooi bent, kan me niet schelen. En spoedig waren wij verloofd. En de familie een glaasje. Mijn meisje riet, kijk, wat een hoofd. Maar ik neem hem om zijn fysiolevasie. En toen het eerste kindje kwam, was het eerste waar ik naar nou wou kijken. Toen ik hem in mijn armen nam of hij op zijn paas zou lijken. En ik zag het bij de eerste blik... dat die lieve, kleine Klaasie... precies zo was als ik. Het was precies mijn eigen vicelevasie. En komt eenmaal de grote dag... dat ik zing mijn allerlaatste liedje... dan zal men mij begraven gaan... heel netjes in een houten mietje. Dan schrijft men op een grote steen. Hier op dit hele grote plaatsje, ligt Arme Jaapie heel alleen... Hier ligt hij met zijn fysse Nou, dat was het. Mooi hoor, Kees. Ja, het is weer wat anders, hè? Nou, ik vond het prachtig. Ja. Maar ja, dan rijst toch een beetje de vraag... waarom spreekt dit gedichtje zo aan? Uh, nou ja, dat is A. Uh, het is, het is oud. Ja, oh, het is niet omdat je zelf ook een beetje een schele fysse hebt? Nee, nee. Dat <laughs> ziet er wel wat beter uit, denk ik. Maar goed, dat heeft ook niet... Nou, maar het is gewoon, ja, het is helemaal het oude doosje. Het is prachtig. Ja, ik vond nou, het heel mooi. En je leest het ook zo mooi voor. Ja, nee, dat gaat <laughs> allemaal uit het hoofd. Oh ja, dat, dat weet ik nog van vorige keer. Dat het ook ja. allemaal uit het... Uh, ja, dat is helemaal knap. Ja, nou ja, zo heb ik er... Uh, nou, tientallen wil ik niet zeggen, dan wel een heleboel. Ja, nou wanneer doen we er weer een, Kees? Nou, dat ik 81 voor. Nou, dat vind ik zo lang duren. Nou ja, zeg het maar. Ja, dat zullen we gewoon volgende week weer doen? Geen probleem. Als je wakker bent, bel je even, doen we weer een gedichtje. Afgesproken. Fijne verjaardag, Kees. Ja, en heel veel succes met je fantastische programma. Dankjewel. Ik dag. hoop dat je een beetje prettige vragen krijgt. Nou, dat, dat hoop ik ook. Maar dat is af en toe wel meestal... eens een beetje min. Nee, maar meestal komt het wel goed, Kees. Nou, hou je taai ja. en succes. Dank je, dag. Goed zo. Fijne Hai. verjaardag, hoi. Mevrouw Timmers. Ja, nacht. goedenacht. nacht. Uh, ik heb een uh, vraag. Ja. Uh, mijn man die reist nogal veel en uh, ik breng hem nogal eens naar Schiphol. En onderweg komen we dan altijd verschillende molens tegen. Je hebt bijvoorbeeld uh, een klassieke molen en die draait linksom. En dan vroegen we ons af, dan zie je ineens zo'n moderne windmolen staan met van die propellers. Ja. En die draait rechtsom. Ja. En, uh, ja, is daar een reden voor? Is dat toevallig zo? Of, uh, ja, dat vroegen we ons eigenlijk af. Yeah, all... En toen zei ik van, nou, uh, ik slaap s'nachts vaak niet, want ik heb last van een witles. Ik zei, nou, als het weer zo uitkomt, zal ik proberen uh, te vragen. Yeah. Dus nu is, is hij weer op reis en... Uh, hij komt uh, zaterdag weer terug. Dus ik denk, nou, ik ga ze proberen. Ja, het is, de vraag is al eens gesteld. Maar ja, dat geheugen van mij is net een zeef. Dus ik ben het antwoord weer vergeten. En dat geeft niks. Want er zijn zoveel <laughs> mensen die de vraag nooit gehoord hebben. Dus die, uh, het is even ja. goed, uh, leuk om te horen het antwoord weer. Want ik zou het echt niet meer weten. Het heeft natuurlijk iets met de wind te maken. Ja. Maar ja, de wind verandert natuurlijk niet... of je nee. uh, een oude wetsenmolen of een nieuwe wetsenmolen neerzet. Dus nee, ik... Uh, uh, 0800-1121. Maar hoe doe je dat dan als je man op reis is en je hebt zelf uh, last van een wiplijsje? Of uh, kun je nog net een beetje redden? Ja, nou, zo kwaad en goed als het gaat. Ja, precies. Op, wel, uh, ja. Het heeft invloed op alles en ja, ik heb er dag en nacht last van. Ja, ja, ja dat is het nare met zo'n wiplijsje inderdaad. En, ja, en, en het is niet door een auto-ongeluk auto gekomen, maar door een step tegen mijn hoofd. Dus, uh, een, een, step, step. een step tegen je hoofd? Ja. Een step ik als je zo. Ik... Ja. Ik werk in het onderwijs en dan had ik pleinwacht. Dan moeten we opletten, zeg maar. En er was een kind aan het steppen en die keek uh, achterom. En die stepte tegen mijn voet aan. En toen vloog die step door, door de lucht en uh, kwam op mijn hoofd terecht. En uh, ja, ik schrok nogal. Dus ja, dat zeer sowieso. Maar ik schrok. En toen draaide ik mijn hoofd heel wild opzij, ja. Oh, maar wat, dat zeggen ze dan, een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar dat ja. is ook wel absoluut waar, hè? Nou, zeker. En uh, ja, het is al 9 juni gebeurd, dus uh, ja, dat is al best een hele tijd. Ja, ja Een step ja. Dus, ja, je ja, alles en nog wat. Ja, precies. Nou, dus ik luister wel eens naar het programma en uh, ik denk, nou... Ja, dan is dit een mooi moment om te bellen, inderdaad. En wat doet je man dan, ja. dat hij zoveel reist? Uh, ja, die uh, begeleidt uh, projecten, zeg maar... Uh, en grote maatschappij en dat gebeurt tegenwoordig uh, wereldwijd. Dus ja, hij komt ja. overal. Ja. Ja. Nou, op zich wel leuk, maar ja, dan is hij inderdaad even weg en dan lig je wakker. Nou, daar zijn we voor. <laughs> ik, uh, ik, neem nou, de, ik neem de molenvraag in, uh, in behandeling. 0801121. Ik ga mijn best doen. En uh, nou, sterkte ermee, hè? Ja, dank u wel. Succes ook met het programma. Bedankt. Blijf dat leidt af. <laughs> ja, precies. Nou, dan, dan is dat een goede reden om door te gaan, inderdaad. Nou sterkte vannacht. Ja. Ja. Dag. Bedankt. Dag. Tom. Astrid. Hallo. Hoe is het met de vissen, met de haring? <laughs> nou, op zich is het een spierinkje geworden, begreep ik net. Nee, het kan ook een haring zijn. Oh, vertel. Want zeker in het zakelijke verkeer heet de uitdrukking dan... waar geen vis is, is haring ook vis. Oh, dat toch. Dat betekent dan... Je moet voor alles moeite doen. Huh? Want? Ja, punt. Je ook... moet voor alles moeite doen. Waar geen vis is, is haring ook vis? Ja. Maar meestal is het toch zo dat als je een uitdrukking of een gezegde gebruikt in een bepaalde situatie... dat het wel enigszins van toepassing is ook. Ja, misschien dat. Natuurlijk niet bij dat gesprek 30 jaar geleden. Uh, misschien was het een soort berisping van die gesprekspartner. Van, je moet voor alles moeite doen. Maar als er geen vis is, is haring ook vis. Hoezo ja. moet je dan voor de haring moeite doen? Ja, dat, daar gaat het niet om. Maar dat is. Ja, je, je krijgt niets voor niets. Zo kun je het ook zeggen. Je ja, moet maar voor dit... alles moeite doen. Ja, dat, ik, dat begrijp ik. Maar ik begrijp dan de, de uitdrukking. De betekenis ja, die is lang van de geleden ooit zo ontstaan. Als er geen vis is, is haring ook vis. Dus, dus er is geen vis, dus je moet moeite doen. En dan iets met haring. Ja, de basisoorsprong van, van de hele uitdrukking, die ken ik niet. Daar vond nee. ik ook geleden niet bij. Maar je, je zegt van hij bestaat wel in de versie ja. als er geen vis is, is haring ja. ook vis. Ja. Hmm. Nou, dan dacht ik net dat we er helemaal uit waren met dat spierinkie. Is het helemaal ja, niet. Om, omdat hij het in het zakelijke verkeer heeft meegemaakt, het ja, werkverkeer. Ja. Dan... Kom ik hierop? Ja, nou ja, je hebt gelijk. Nou, dan laat ik hem nog even openstaan. Dank je Ja, je kunt nog een hele moeilijke andere oplossing. Ja. En dat is dan: Hij zegt weinig en laat niets los. Hij zegt weinig. Oké, dankjewel Tom. 0800 1121.